een Klomp met het NOS-journaal. Het wordt niet makkelijker om het rijbewijs van oudere automobilisten in te trekken. Minister Schultz vindt het vreselijk dat een spookrijder van 87 in Limburg... vandaag een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt, maar past de regels niet aan. Uit cijfers blijkt volgens haar niet dat ouderen gevaarlijker zijn... achter het stuur dan andere leeftijdsgroepen. Het kabinet besloot een paar jaar geleden om ouderen niet meer elk jaar... maar om de vijf jaar te testen op hun rijvaardigheid. Er komt definitief geen opvolger voor de Vira, heeft het kabinet besloten. De parlementaire enquêtecommissie, die het drama rond de snelle trein naar Brussel onderzocht, vond dat er een volwaardig alternatief moest komen. Het kabinet legt dat advies nu naast zich neer en wil bestaande NS-treinen gebruiken. Vanaf eind volgend jaar gaan de oude Benelux-treinen over de hoge snelheidslijn rijden. Ze stoppen onderweg minder vaak en rijden harder, waardoor de reistijd naar Brussel een half uur korter is dan nu.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 De files zijn bijna opgelost. Nog wel wat vertraging is er op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Knoopendel. Daar staat nog 5 kilometer. En op de A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en de brug bij Gorkum. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 For the weekend en uh, goedenavond. We zijn er weer. We zijn er gewoon. Aflevering 20, ZFM Beastmasters. Welkom to the weekend. Ja, jongens, lekker, ik heb een beetje lekker. het gevoel dat ik al een week lang weekend heb. Het is echt een dubbel weekend deze week, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, het was bij <laughs> ons zo erg. Wat hebben we genoten, Koningsdag. Zo, wat een feestje. Er stond een barman, jongen. Niet normaal. Ja, de ja. leukste barman van Nederland stond bij Café 4. Ja, dat wilde eh, ik niet afgelopen. zeggen. Nederland, Europa was het, toch? Precies. Kijk, mijn senosilica voor bier heb een uh, goede avond gehad? Maar was van dat lege, lege, lege bierglazen had ik niet. Nou, dat is, dat is goed gekomen dan toch? Zeker weten. Dat is misschien ook het beste. Hoe laat waren jullie thuis, jongens? Ik, uh, hm? ik was morgens om zes uur. Uh, zag ik het licht worden. En toen denk ik: naar uh, uh, huis gaan. Ik, ik, had, ik doe <laughs> mijn eigen licht wel even uit. <laughs> ik, ik had het in de Koningsnacht. Dan was ik uh, s morgens al om half vier in het dorp om, uh, om een beetje te helpen met het opbouwen van die vrijmarkt. Dat Welke was, uh, vrijmarkt? De lage ja, slijt. Ja, nee, ja, precies. Maar. Uh, ja, goed. Dus ik, ik heb het eerst licht zien worden. Ten, uh, toen dacht ik om nu of twaalf s'avonds. Nou, ik ga toch maar naar huis toe. Oh, ben je naar <laughs> ben huis gaan om twaalf uur? Ja, nou, ik zag hem op een gegeven moment niet meer, maar ik eindigde in de chin, Dus ik weet niet of je daar vrolijk ja. van worden. Ja, daar word je altijd wel vrolijk van. Alleen, dat is meestal ergens op het einde van de avond dat je daar belandt, inderdaad. Ja, maar het was allemaal gedwongen. Hè? Ja, Want ja, ik maar Spin was ik ook de... op kwijt, ben je ook naar huis gaan? Nou, een... nou, ik heb tot half drie staan werken vanaf elf uur morgen. Bij mij licht ook uit. Dat noemt hij werken. Nou, Mijn rechterarm heeft getraind hoor, ik weet niet. Ja. Hij, uh, dat ziet er heel veel uit. Weet je. We maken geen tv. Dus een rechterarm heeft ja. getraind. Weet je om om, het even, om het even duidelijk om te maken. Tim, naar Tim, te Tim maakt inderdaad een soort van drinkbeweging. Ja, ja, ja. Wat hij ermee bedoelt, weet ik niet. Wat hij tappen. heeft alleen maar staan tappen. Nou, dus tappen. Is die beweging naar beneden toe. Maar. Ja, en, maar dan is het biertje voor u, biertje voor mij. Ja, beach, die, moest, die, moest beach beach dan wel, die moest je wel leuk betalen, de beat, ja, wat dat hij nam. Dat is dan wel weer jammer, hè? En uh, we hebben nog best wel een uh, mazzel gehad met weer, uiteindelijk. Ja, ja uiteindelijk Zo. wel. We zien best wel mee, inderdaad. Hey uh, jongens, de uitzending van vandaag. Wat oh, gaat er allemaal gebeuren? Is dit de uitzending? Wat gaan we, wat Jonas, gaan we doen? Jonas, vertel eens even, wat we gaan, we gaan we doen? We, we, ja, we hebben, hebben we een... een speciaal iets, hè? Ja, we hebben een DJ. We hebben een DJ'tje, wat, DJ, Welke wat DJ hebben Welke DJ? DJ Heaven DJ Heaven oh. Klinkt goed. Ja. DJ Stonehaven, ben je ook goed? Hallo? Niet aan oh, Hij zit op het toilet, denk ik. Nee, nee, ik denk dat ze de radio uit hebben gezet zoals oh, ons. Oh, lekker ja. Dan. ja, maar uh, hij moet uh, straks weer door, want hij heeft nog een optreden in de uh, Laptaren in de muiden vanavond. Oké, okay, doet hij goed? Zo. zo. Dus uh, om half acht hebben we DJ Stone Heaven tot een uur of acht. Hij draait een setje van half uur lekker. En dan in de tweede uur gaan we terug naar ons uh, eigen format met om kwart over zeven, sorry, kwart over acht, Justin Schouwenouwen. Ja, en daar het is een knal maak, dit jaar, Ja, ja, ja tien voor vandaag. hij is lekker, het is hij is lekker voor vandaag. half negen, tien voor half negen. Hij is lekker. En daarna hebben we nog natuurlijk Jonas Guilty Pleasure. Oh, die is goed. He, die is, deze die week. is ook oh, goed. Oh, die is goed, hè? Ja, is het zo? is heel goed. Oké. We gaan het meemaken. Hé, hey, intussen is het uh, tien over zeven. Ja, dan uh, is het Zit al bijna heen. tijd voor de al plaat. Maar eerst gaan we een nummertje draaien. 9 is zonzee, Zandvoort en Zomerhits. En wij gaan door naar de alarmplaats van vorige week. Hartwel. Run around. Oh. Dat was weer de alarmplaat van vorige week. Hardwell en Jake Reese met Run Wild. Een lekker plaatje, wel, jongens. Heerlijk. Ja, zeker. Valt lekker in het genre wat wij doen uh, tijdens de Beachmasters. Welkom hey. to the weekend. Lekker even wat te horen ook. Ja, en dan uh, is het nu tijd voor de alarmplaat van, zo, alarmplaat van deze week. Lucas en Steve met Make It Right. Ease the love and thing let me take it to the night we can make you right we can make you right we can make you we can make you right we can make you right Yes, de alarmplaats van deze week. Make it right, Lucas en Steve. Lekker nummertje ook hoor, jongens. Heerlijk, ja, alweer. Ja, jongens. Zitten we dan? Zitten we dan. 10 minuutjes zin. nog, dan is het DJ Stone Heaven. Ja, de, de, de, na het nieuws, hè? Of nee, naar het uh, weer-end keer mag hij. Ja, hey, moers moet vragen of hij al van het toilet af is. Dat je vragen. DJ Stone Heaven, ben je al van het toilet af? Uh, DJ. Ah, we horen een ja. Horen een ja. Okay, ja. Top, Heel zachtjes. Komt hij ook nog hier naartoe, of? Ja, over tien minuten, precies. Ja, ik kan ook nu, dan kunnen we even met hem praten. Weet je wel. Ja, dan moeten we even vragen. Ja, even of die zijn... Ah, dan komt, die aan, dan komt hij ja, aan. aan. Goedemorgen. DJ Stonehaven, goedenavond. Nee. Hey. Pak eens even dat ding Pak eens even de microfoon erbij. Goedenavond, jongens. Hey, Hoe is het hey, met je, man? Lekker, lekker. Heb ja, ja, je er, er zin in? Ja, ja, Heb je er, ja, er zin ja. in? Ja, ja, ik heb er weer zin in, natuurlijk. Ja, is zo. je de vierde keer dat je bent? Ja, vierde keer al, man. We hebben een mooi setje klaargemaakt? Ja. Top. Nou, dan gaan we een half uur Schaan, te genieten ja. van DJ Stone Heaven zo meteen. Mooi. Hé, hey, hey, maar wachten we even tussen. Waar ben je vanavond nog meer te vinden? In de lantaarn en Muiden weer. en Muiden. De hele avond jouw tent. Ja, de hele avond Vanaf hoe laat is het open? Vanaf half elf al. Vanaf half elf. Tot vier. Lantaarn ja. en Muiden vanaf half elf. God, wat jammer dat ik moet werken morgen. Dan we allemaal even kunnen gaan kijken. Ja, ik moet voetballen, Dat dus gaat er niet. Ja, ja. ja. moet ook ja, wel. Ja. Ja. Ja, ik, ik hoor net dat hij er elke week is, dus op zich moet dat wel ja. kunnen. Ja. Volgende week hier komen jullie gezellig allemaal langs. Nou, je komt gewoon volgende week hier naartoe en hoe je daar niet nu ja. naartoe ja. <laughs> kunnen. Ook, ja. hey, heb je wel backstage passen voor ons dan? Tuurlijk, je kan gewoon bij mij op het nice. podium staan. Ja, dat is mooi. Ja, ja. ja, ik wil als ja, een pasje. Zie je hem kroeg. In de VIP. In de VIP-ruimte. Lijst er links. Lessen hey, jongens, er viel maar één dingetje op vandaag. Hè. Ik rijf toen een beetje door Zandvoort heen. Oh god. En hebben wat jij wa dan? Ja, ja, ja. Wat Hoe mij opviel dacht, nou, is had. dat het luchtruim van Zandvoort. tegenwoordig zwaar wordt ontsierd door neproofvogels. Hé. Die aan het touwtje op de wind. Ja, het Dorp heeft een paaltje op het dak staan. met een touwtje eraan. en een, en een, een, een, een papieren roofvogel. Heerlijk toch? En dat schijnt tegen de meeuwen te zijn. Ja, ah, en terecht. Ja, ik weet niet of het werkt. Ah, ja. Als ik een meeuw vind, denk ik Eén, moet toch van... Hey, ik het papier Wat ben je aan het doen? Ik vind het best ja. irritant als ik gewekt word door, door een schreeuwende meeuw op mijn dak. Uh. Ja? Ja, je moet lekker zo'n flapperende roofvogel de hele nacht naast je ramen bangen. Nou, dat is een ander verhaal. <laughs> hey, hebben we nog een hitje klaar staan voordat Stonehaven losgaat zometeen? Is dat een heetje? Nou, volgens mij is het grote hit. Ik denk het ook. Wat weer? Mike McGo in Dragonhead, Outlines. Het is en dat uh, betekent dat we vandaag het weer hebben van uh, Justin. Ja, ja. Het weer van uh, de meteogroep voor vandaag en het weekend. Jongens, het is alweer weekend. Alweer, weekend? Lekker, nee, als je bliep, lekker niet, man. Vanavond of vannacht valt in het oosten en het zuidoosten nog af en toe regen. Het wordt vannacht een graad of 4, morgen regelmatig zon, maar in het oosten en Limburg bewolkt en soms nog wat regen. Het wordt een graad of 11. En zondag, ja, ja daar komt die. Zondag is er overal flink wat zon en het Kijk. blijft droog. Oh, wat heerlijk. <laughs> Na een koude nacht met in het binnenland vorstende grond wordt het smiddags 11 tot 14 graden. Ja, dat is wel een beter vooruitzicht van de oh, afgelopen jongens. dagen, Maar joh. de rest dus, van de week schijnt uh... het ook goed te worden. Ja? Ik heb er nul zin in. Ik ben oh, ja? ook vrij Wat Kan we de rest van de week doen hè? Lekker. Werken. Werken. werken. Nee, niet trouwens. Nee. Je kan niet. Dode denk ik hè. Oh, ja. 4 mei, dan op ja, ik 5 mei het feestje hè? Ik moet gewoon vanaf morgen. Oh, nice. 5 mei en een bevrijdingspop? Sowieso. Ik ben er ook. Ik ga eens even kijken of ik er kan komen. Hoe ga je er komen, hè? de fiets. Nou, dat doe je goed. <laughs> hey, ik heb nog een ander nieuwtje en dat is, uh, er staat geen... healers. Uh... Geen Heels. Ah, lekker, nou, nou, was, vrijdag, hè? Vroeger Spits, lekker. Dat was een korte verkeersupdate en dat betekent dat onze DJ Stone Heaven even uh, wat langer kan pakken. Ik zou zeggen, uh, Los. Hebben, hebben we nog een klein applausje voor ja, hem? We? Ja, tuurlijk. Rustig aan. Ik, ja, ik, wil gaan. Studio, ik wil de studio even horen. Ja, kom op jongens, geef hem hoog. Geef Woohoo. hem hoog. Dit is DJ Stone Heaven. I'm still rolling, yeah. Chow Russell, I'm a rep, muscle, yeah. A rep. Boss that gang, ain't nobody messing with the gang. Might take a fly out for the weekend, yeah. And go can't cause I can't. take you home Kijk, het ruiken van je geur is iets wat op drugs lijkt. Gooi je mag eruit, je zult zien, lip de bus raakt. Als dit is wat je wil, hoop ik dat je rust krijgt. Maar kijk hoe die nu op de mug lijkt. Ik wil je ruiken, wil je voelen. Echt waar, ik vind het moeilijk, zeg je eerlijk. Ik hoop dat ik je terug krijg. Heb je mij berichten gekregen? Kregen? Hey. Zijn ze verstuwd of gelezen? Hey. En ik heb je zoveel pijn gedaan. Pas wat je raakt, maar alsjeblieft weer aan. Hey. Ik wil het weten, ik wil het weten. Heb je mij berichten gekregen? Bed. Ik zie je vast aan mijn neus, zitten aan mijn stack. En ja, ik ben de kio, daarom geven ze me mijn nek. Zitten aan mijn kruis, daarom voel ik me geblest. Shit, daarom voel ik me geblest. Kook door mijn nek, toch ga ik alles van mijn chest. Toch ga ik alles van mijn chest oh, aan. Yeah. Heb je mij berichten gekregen? Hey. Zijn ze vuurstuur of gelezen? Hey. En ik heb je zoveel pijn gedaan. Was wat je haakt, maar alsjeblieft weer aan. Hey. Ik wil het weten, ik wil het weten.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 Als het rest is Jij en ik naar de club match matchfix Je hebt gehoord Maar je weet niet of het echt is Ik loop het doorheen En jij bent altijd NT Ik laat niemand bij te staan Heb de gang mee Slaat net de jambe Als ze de chance geeft Kom met mij mee Ga niet met hem mee Doe mensen druk op een banana. Je moet er niet bewaren We kennen de verhalen Ey Ik maak je wet like water Wet like water Wet like water Ja, Today. La la la la la, la. Boom, boom, she, loved. she said she loves the vibes in Jamaica. What is not just such a recall, And all my money's out a fashion Fashion, fashion, fashion Fashion, fashion, fashion Fashion, fashion, fashion, fashion All my niggas, these are families, bitches in the no yeah. a my new name, like I feel is Tell my the haters, ayy I got my journal on the face, And all these niggas you the bonita I got my stack the potation And all these niggas you the bonita Omlaag, omlaag, omlaag Omlaag, omlaag, omlaag Omlaag, omlaag Omlaag, omlaag, omlaag Omlaag, omlaag, omlaag Omlaag, omlaag, Baby, je booty is zo fliek Je heupen maken me zeesiek Hoe je bewicht op die piek je body is het deal Lama's zien wie de baas is Al die anderen zijn basis Tel verzekerd als artist Neem nog een slok van die lafist. yeah, Lama's zien wie de baas is Al die anderen zijn basis Tel verzekerd als artist Neem nog een slok vanilla, die lafist. yeah. Oh baby, do it voor mij Oh baby, doe het voor mij Oh baby, do it voor mij Dance, links, <laughs> your body, Dance, Dance, Dance, Dance, Dance, Dance, Dance, Dance, Dance, Dance, Dance, Dance, Dance, Dance, Dance, Dance, Dance, Dance, Dance,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 Holy shit! What? Wat een beest! Welkom to de weekend! Hey boys! Weekend? Ik ben vrij vanavond hoor, ik weet niet. Oh? Ja, ik, ja, ik niet. <laughs> ja, jij bent ook vrij vanavond. Ben ik ook vrij? En jij mag voetballen, dus jij mag boppen. Ja. Uh, Bob. Ben je ook Bob? Natuurlijk. Ja, ja, nou, nou, dat ik mooi niet hoor. Een ja, nieuwe naam dan, ja, DJ uh, Bob Heaven. DJ Bob Heaven. Vanaf hoe laat rijdt hij ook weer? Half wel. Bob Bob. Half, Half elf. elf. elf. De lantaarn In de Lantaarnen. In, in de, de, lantaarnen. Meiden. de Meiden. meiden. Ja. Ja. Deze man heeft hem zo hard geknapt. Ja. Ja. Je Dit is echt ongelooflijk. Maar drie weken geleden was hij hier ook. En toen heeft hij wat te lang. Anderhalf uur tot twee uur in toen hem ook knapt. ik ben voor. Langer. Ik ben ook voor. Volgende keer ben ik hier weer hoor. Ja, maar dan gaat nog echt langer niet hoor. Hey ja, is goed. Ja, hey, zullen we het na, na het nieuws nog even hebben over je nieuwe track? Oh ja, ja dat ja, is een goede. Ja. <laughs> ja. Ja, nee, ja, dat die weet hij allemaal track. niet, hè? Nee, maar. Ja, oké. Okay. Met van de zangeres ja. en zo, maar daarmee na het nieuws. Ja, toch? Hey. Sowieso. Hey. Tot nou, zover. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.